Uur. Dit is Renate Evers met het nos jurland kan zich houden aan een maximaal begrotingstekort van 3% zonder daarmee de economie kapot te maken. Dat zei EU-president Van Rompuy in het tv-programma Buitenhof. Volgens Van Rompuy wordt de omvang van de bezuinigingen in Nederland overgedramatiseerd en is Nederland niet het enige land dat moet bezuinigen. Hij vindt dat Nederland zich net als andere landen moet houden aan de Europese afspraken over de hoogte van het begrotingstekort. Het Centraal Planbureau meldde donderdag dat het begrotingstekort van Nederland volgend jaar zal uitkomen op 4,5%. En dat is 1,5% meer dan de Europese regels toestaan. In de Italiaanse stad Brescia heeft een man vannacht een bloedpad aangericht... Hij schoot vier mensen dood, onder wie zijn ex-vrouw en haar nieuwe vriend. De man wachtte het stel met een pistool op bij hun huis en opende het vuur. Vervolgens ging hij het huis in en schoot de twintigjarige dochter van de vrouw en haar vriend dood. Na de schietpartij probeerde de man te vluchten. Hij werd tegengehouden door een politieagent uit de straat, die na het horen van geweerschoten en geschreeuw uit zijn huis was gekomen. Na een hevige vechtpartij wist de agent de man te ontwapenen en te arresteren.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 De FIFA verbiedt namelijk religieuze symbolen en een hoofddoek is volgens de prins een uiting die cultureel bepaald is. Als voorwaarde geldt wel dat de hoofddoek geen gevaar mag opleveren voor de gezondheid van de voetballers. Het weer: bewolkt en vanuit het zuidwesten neemt de kans op regen toe. Het is een graad of elf. Vanavond en vannacht regent het overal. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. voor dan zo'n zeven graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Dorp 2 kilometer. En het wordt druk in de Kuip vanmiddag en daarom loopt het vast op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen de afritten Rotterdam, Kralingen en Feyenoord staat er op de parallelbaan 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. Zandvoort Zandvoort het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op TV, radio en internet. ZFM Net nu, zondag in Kennemerland. You know, it drives me wild. Her lips are warm and It's like the earth is shaking It doesn't matter the glass is falling I hear a shout A paradise. I guess you've heard it all before. Na twee uur goedemiddag en welkom bij Zondag in Kennenmaland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennenmaland. We begonnen deze Zondag in Kennenmaland met de muziek van The Golden Earring en When the Lady Smiles. Goedemiddag Albert Jan en hallo luisteraars uh, Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob Hey, daar zijn we weer Op de zondagmiddag Op de zondagmiddag Weliswaar een regenachtig gasthuisplein en een regenachtig Zandvoort En uh, de, de komende dagen bleefd, uh, verwachten we ook niet al te veel goeds Maar dat pas om half drie, want dan is het tijd voor het weerbericht Rond de klok van half vier, zoals u bij ons gewend bent, hebben we natuurlijk de evenementenagenda Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand Rond de klok van half vijf hebben we het dier van de week en uh, dat is een kater, een rode kater en die luistert naar de naam Storm. Het gedicht van de dag rond de klok van kwart voor vijf gaat over zee en zeilen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de Hiswa die volgende week weer uh, in de Rai uh, uh, gaat plaatsvinden. Aanstaande, maar de... Aanstaande dinsdag toch? Aanstaande dinsdag, ja, dan is er weer de Hiswa in de Rai in Amsterdam. Ook daar komen we straks nog even op terug. Uiteraard hebben we natuurlijk ook Sandvoorts nieuws in het kort... Uh, als het goed is komt Marianne Rebel vandaag uh, langs en die heeft nieuws over de Toon Hermansgroep. Uh, wat gaan we verder nog doen? Oh ja, uiteraard volgen wij voor u de, de voetbal-eredivisie. Zowel de tussenstanden als de eindstanden. We hebben veel Formule 1 nieuws. En we gaan live schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar is om 12 uur vanmorgen, of om, oh, jongsleden 12 uur, de Final Four, de laatste race in het Winter Endurance Kampioenschap, is daar gestart. Dat duurt tot 4 uur. En daarvoor is voor ons aanwezig Willem van Densen. En hij gaat daar live verslag van doen. Uh, voor de rest hebben we natuurlijk nog meer heleboel mooie muziek en uh, leuke items. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om gezellig om deze regenachtige zondagmiddag naar uh, CFM te luisteren. Daar sluit ik me helemaal bij aan, uh, Albert-Jan. Dat gaan we ook doen, hè? Dat dacht ik wel, ja. In Kennemerland, zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte.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 Even kijken, Albert Jan hoe jouw uh, raadje, plaatje kennis is. Wie is dit? Dat, dat, daar overval je me nou mee. Maar nee, dan ga je, me ongetwijfeld... je, mag, je mag er niet over nadenken verder. Nee. Gewoon een keer zeggen. Zeg jij maar, ik weet het niet. De Blauw Monkeys, waren dat? Uh, Oké. Okay. En Digging Your scene, dat allemaal bij zondag in Kennemeland op uh, CFM Zandvoort. En jawel, er wordt vandaag weer uh, gevoetbald in de divisie. maar dat gebeurde gisteren ook al. Een aantal wedstrijden zijn gisteren gespeeld... Zo uh, heeft ADO Den Haag gespeeld tegen SC Heerenveen. Eindstand van die wedstrijd 0 tegen 0. RKC Waalwijk tegen Excelsior, wedstrijd 1 tegen 0. VVV Venlo tegen Nak Breda dan. Eindstand 2 tegen 1, een mooie winst dus voor VVV Venlo. Dan AZ tegen Heracles Omelo. Eindstand van die wedstrijd heeft gisteren gespeeld. 3 tegen 1 en daarmee is uh, AZ weer de koploper in de eredivisie. De wedstrijden van vandaag, de wedstrijd die om half 1 is begonnen. Tussenstand Vitesse tegen De Graafschap, 2 tegen 0. Ja, en dat is dan, maar het tweede deel, daar zit het venijn natuurlijk. Want om half 3 begint, uh, de, beginnen de volgende wedstrijden. Ajax tegen Roda JC. Voor mij de topper Feyenoord tegen FC Groningen en FC Utrecht tegen NEC. En om half vijf is het PSV tegen FC Twente. En bij winst is, neemt PSV weer de koppositie van AZ over. Dus er zit nog een heleboel verrassingen in het tweede gedeelte van deze dag. We gaan de wedstrijden vanmiddag in de gaten houden Albert en Uiteraard de luisteraars daarvan op de hoogte stellen. Wil je het niet horen, dan moet je af en toe even je oren dicht doen. Dat is misschien wel verstandig. En het regent vandaag in Zandvoort, vandaar deze plaats. In Cannibalands. Yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte. Deze dame, Carol Emerald, begon het allemaal met uh, deze plaatsje. Uh, back it up. Daarvoor trouwens uh, in het kader van het weer van vandaag. When the rain begins to fall. Dat was Pia Sedora en Jermaine Jackson. En wat het weer gaat doen de komende dagen hoor je zo dadelijk na het volgende plaatje en het berichtje. Ja, en dat is, dit is voor de 50 plussers Voor diegenen onder u die het nog niet weten. Aanstaande dinsdag is het weer zover. Dan opent Cinema Nostalgie zijn deuren.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 plus punt in de eerste is, uh, ...is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend... ...en is voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. Aanstaande dinsdag vanaf 1 uur... ...My Fair Lady, uit 1964 in Cinema Zandvoort. En voor 6 euro heb je al een geweldige dag. Dus Perfect. ik zou het gewoon uh, meegaan beleven. Cinema Nostalgie in, het, uh, in de enige bioscoop hier in Zandvoort. Circus Zandvoort natuurlijk. Zo dadelijk naar het volgende plaatje... ...het weerbericht voor de komende dagen. Eerste BB&Q Bands. Yeah no. Sure. Oh, what's come up? Don't get me. From what I've heard them say, the music that they play is nothing.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 the from what I heard them say, the music that they play, is nothing like you ever heard before, once you get to dancing, you can't stop your feet, cause the rhythm keeps in time, But you say now? Like you're ready or not, it's only up the street, everybody's dancing, and everybody's on the beat, I'm begging you now, it's where we belong.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 Ja, vroeger werd deze band ook wel eens de barbecue band genoemd. Ja. Maar het is vandaag niet echt uh, barbecue band uh, weer, dus... We houden gewoon bij de Bibi en Queen, uh, Queens Band, De Brooklyn Bronze and Queens Band. Goed zo. Uit de jaren tachtig. Je hoorde de single On The Beach. Welkom bij Zondag in Kennem We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En natuurlijk heel benieuwd wat het weer de komende yeah. dagen gaat doen. Zie je het en voor het CIVM Weerbericht is aangeschoven collega Albert-Jan Vos. Ja, het is op deze zondag zoals u ziet bewolkt en in de loop van de middag gaat het regenen, of regent het al. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Ook vanavond is het bewolkt en valt er geruime tijd de regen. De wind draait van oost naar oost en neemt af van naar zwak tot matig komende nacht is en blijft het bewolkt en valt er geruime tijd buiige regen. Ook morgenochtend regent het nog, maar in de middag is het droog en komt er af en toe de zon tevoorschijn. De wind gaat uit het noordoosten waaien en neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt in de nacht naar 5 graden en overdag naar maximaal 7 graden. In de nacht naar dinsdag klaart het op en blijft het droog. De noordoostelijke wind waait matig en de temperatuur daalt naar 1 tot 2 graden boven het vriespunt. Overdag is het prachtig weer want de zon schijnt flink en het blijft droog. De wind waait zwak uit het oosten, later waait er een matige zuidwestelijke wind en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 tot 8 graden. Woensdag is het bewolkt en vooral in de middag en avond valt er geruime tijd regen. Het wordt een graad of 8 bij een krachtige tot harde zuidwestelijke wind. Donderdag draait het, draait het om buien, maar zo nu en dan is ook ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 9 graden en er waait een vrij krachtige tot harde noordwestelijke wind. Vrijdag schijnt af en toe de zon, maar er kan ook een bui vallen. Het wordt een graad of 10 en er waait een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestelijke wind, windkracht 5... Tot 7. En ik wil alleen maar zonnobotje en dan kom je met zo'n weerbericht aan. Nee, ja, je moet toch werken volgens mij. Ja, dat is waar. No. dat is waar. Wil je het weer nalezen? Dat kan op internet op www.meteopagina.nl. Www Zometeen over een tweetal later gaan we eens even kijken hoe het op het uh, circuit staat. De winter endurance, de laatste race van het jaar. Daarvoor uh, is uh, voor ons aanwezig Willem van Essen op Circuit Park See Take my eye. Dan is het echt weer zo'n plaats waar je lekker vrolijk van wordt op deze zondagmiddag bij CFM. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met zondag in Kinnerland. Je de Boys Town King en Kim Take My Eyes of You. CFM Race Radio, Pit Report. Bit Report. Ja, normaal gesproken zouden we nu overschakelen naar het Park zandvoort. Maar we hebben eerst nog even een inleidend verhaal over de Final Four. Ja, want we krijgen geen, uh, geen verbinding met uh, onze verslaggever al daar. Dus uh, Willem, mocht je dit horen, uh, hou je telefoon even in de gaten. Uh, ja, vandaag, want de vorige aflevering uh, uh, van de Winter Endurance Kampioenschap speelde zich af in winters decor. Het, vandaag is de ontknoping te zien op het circuitpark Zandvoort, waarna de coureurs ze kunnen gaan opmaken voor het nieuwe autosportseizoen. De race startte vanmorgen uh, om uh, 12 uur en de toegang tot het circuitpark is gratis. De race duurt tot 4 uur. U kunt uw auto ook achter de tribune nog parkeren, mocht u daarheen gaan, voor slechts 6 euro. Wat is nou Final Four? En helemaal in het kort gezegd het zijn vier raceklassen die gelijk starten. En die dan uh, vier uur lang. En het is meestal een materiaalslag. Vorige keer was ik, uh, mocht ik, uh, was ik gast van het circuitpark. Dus was ik erbij. En de een naar de ander viel dan meestal wel uit. Met het gevolg dat we in bepaalde klassen op een gegeven moment nog maar drie auto's finishen. Dus ik was uh, sowieso uh, uh, uh, zeker van een podiumplek. Ja, hoeveel winterraces worden er vrijdag? Een stuk of vier? Vier, vier stuks. stuks meen ik. Maar goed, uh, uh, we kunnen straks uh, alsnog proberen, uh, gaan we natuurlijk weer proberen om uh, Willem van Densen te bereiken. Maar dan heeft u in ieder geval een idee hoe dat gaat. Vier klassen. Ze starten allemaal tegelijk om 12 uur vanmorgen. Van en uh, ja, het is gewoon een materiaalslag. Zo ook vorige keer, de een naar de andere auto valt met motorpech uit. En de sterksten die overleven het. En dan om 4 uur is, kunnen we gaan kijken wie uh, gewonnen heeft. We hebben in ieder geval na 4 uur contact met uh, Rob Heerzen, de speaker van het circuitpark Zandvoort Live vanuit de toren. Live vanuit de toren, waar jij ook was, te ja. gas was. Ja, dat was geweldig. daar? Dat is de mooiste plek van het hele circuit. Dat is echt helemaal, helemaal gaaf. Dus, uh, Overzicht die... over bijna de hele... Baan. Je mist een klein stukje je geloof mist, Je mist een klein stukje bij, uh, bij de, de, de bocht waar die, die jongens ook alweer zitten. Dan ga je de, Rob Sloten maken, bocht in en duik je zo het schijfvlak in. Het schijfvlak, dat schijfvlak. stukje. Dan ben je ze kwijt. Maar dan komen ze al heel gauw weer terug. Goed, dus we blijven het proberen. En in ieder geval, en dat hebben we ook afgesproken, na vier contact met Rob Petersen live vanuit de toren over de uitslag. Dat uiteraard over de Final Four. De race die tot vier uur vanmiddag verreden wordt op het circuitpark Zandvoort. There's something about your body That's got me thinking I'm nobody but you I don't want nobody I don't want nobody baby but you. I don't want nobody I don't want nobody baby But you There's something about your body Je blijft op de hoogte. On the other side of the street I'll know. Stood a girl that looked like you. I guess that's Deja. Let's skip to how you've been and get down to the morning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 Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan komt hij bij CFM Los. de top 40 van CFM, de Euro Breakdown, gepresenteerd door Sjosserdam. En deze van Train en Drive By staat daarin momenteel hoog genoteerd. Daarvoor trouwens een uh, lekkere dansbare plaat van alweer uh, enige jaren geleden: Dat was Tom Novi en Your Body. Nou, het is uh, bijna vijf voor drie. We hebben nog even een kort berichtje. En dan gaan we op naar het nieuws van drie uur. Ja, en het uh, bericht had ik gisteren ook al even uh, verkondigd. Maar ik doe het vandaag ook nog eventjes voor degene die gistermiddag niet geluisterd heeft. Want uh, de Haltestraat wordt zondags autovrij, uh, een autovrije winkelstraat. De Haltestraat wordt vanaf 25 maart. Tot 1 oktober iedere zondag van circa 12 tot 9 uur afgesloten. Die tijden zijn nog niet helemaal zeker voor het verkeer. Dat heeft het college bepaald. Het is de logische vervolgstap op het koppelen van de kerkstraat en de haltestraat door middel van gekleurde straatsteentjes. Waardoor de, het winkelende publiek als het ware vanzelf van de ene naar de andere winkelstraat wordt geleid.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 Hoe de afsluiting van de zijstraten wordt geregeld... alsmede het handhaven en het uitvoeren van dit alles... dat moet nog nader worden uitgewerkt. De winkeliers in de Haltestraat zijn over het algemeen zeer content... met de zondagafsluiting van de winkelstraat... die voorlopig als proef één jaar duurt. Overigens werd de Haltenstraat al afgesloten... bij onverwachte grote evenementen... zoals spontane festiviteiten bij uh, uh, successen van het... Voetbal, voetbal ja. ja. Uh, en, uh, wellicht deze zomer weer... En, maar daarover beslist in ieder geval de burgemeester. Maar dat is in ieder geval een lang gekoesterde wens van de horecaondernemers die in vervulling gaat. In ieder geval voor een jaar. En kijken hoe dat, hoe dat werkt. Oké, okay, nou de burgemeester gaat beslissen of wij gaan winnen met het EK voetbal. Rick, van Albert-Jan. Dat ja. zou je niet bedoeld hebben. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Maakt, maakt niet uit. In ieder geval de Hattestraat op zondag dicht. Ik denk aan een goed initiatief van de gemeente Zandvoorts. En we gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur. Daarna zijn we er nog twee uur lang met zondag in Kennemeland. Heel veel informatie voor Zandvoort en de regio. Uiteraard eredivisie voetbal. De laatste voor het nieuws en weer van 3 uur is de Big Hier is Tragedy.